SpaceX mag maandag een testvlucht gaan maken met de 120 meter hoge Starship-raket. Het ruimtevaartbedrijf heeft toestemming gekregen voor de lancering. Met de Starship wil SpaceX in de toekomst mensen naar de maan en naar Mars sturen. Bij de lancering komende maandag zullen nog geen mensen aan boord zijn. Het gaat om een testvlucht van Texas naar Hawaii.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 Zin in VFM VFM Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort. Welkom bij het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. We luisteren naar uh, Untel I Find You van Stefan Sanchez. Uh, tegenover mij zitten Robert Bloemendal en uh, Rob Lange. Welkom allebei. We gaan praten over uh, de vader van, uh, van Robert, Philip Bloemendal. Uh, bekend door zijn uh, stem. Jullie hebben samen het boek De Stem van Mijn Vader uh, gemaakt. Ja. Uh, ik heb een deel ervan gelezen. Een inter heel interessant boek. Um, jouw vader die heeft gewoond in Zandvoort. Mijn vader is geboren in Scheveningen. En waar zijn vader een slagerij had. En een aantal jaren bedacht de vader, dus mijn opa. Ja. Dat Zandvoort een hele goede plek zou zijn om daar een andere slagerij te gaan openen. Dus uh, in, in 1924 zijn ze vanuit Scheveningen naar Zandvoort verhuisd. En zijn gevestigd toen in de Brugstraat. In Zandvoort. In de Brusselse. Daar hebben ze ja. de koosjere Joodse slagerij hebben ze geopend. Die buitengewoon goed liep in het begin. Ja, jouw vader was toen zes jaar. Was het hij goed was goed. Hij is in 1918 geboren. Ja. Um, uh, hij heeft hier op school gezeten. Uh, welke school was dat? Hij was op de school C. School, school C. Dat, toen ik dat de eerste keer hoorde dacht ik van school C. Heb je dan ook A, ja, A en D? Ja. E e. Nou, dat, dat blijkt dus ook zo te zijn. Ja, ja. Maar het was voor mij een nieuw fenomeen. Dat, dat, ik wist helemaal niet dat er een school C bestond. Maar nee. daar heeft hij op gezeten. Okay. Juffrouw Kok. Juffrouw, Juffrouw Koppen? Ja, Juffrouw mij zegt het niks. He. Ik, nee, ja, mij ook niet. Maar... Ik zit een beetje buiten die frame van de leeftijden. Maar is uh, <laughs> zou uh, misschien heel ze over zijn iets zeggen natuurlijk. He. School C sowieso, dat is wel bekend. Ja. Uh, dus hij heeft hier op school gezeten. En uh, dat was ja. eigenlijk kort voor de uh, uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Nou, nee. Oké, nou, nee, nee, nee, nee, nee. 24. Nee. Dus Oké, okay, nee, nee, ja, nee, daarvoor. Dat is waar. En uh, ja, van de lagere school is hij op een gegeven moment is hij naar de middelbare school gegaan. En uh, dat lukte niet helemaal. Toen is hij ver, ver, vervolgens is hij vanaf het Zandvoort is hij naar het Kenner in Mijn Haarlem gegaan. En dat was heel bijzonder, want uh, vanuit zijn familie was het niet een enorm fortuinlijke familie. Dus het Kennemuseum was nog een redelijk dure school. Maar daar was hij heel blij dat hij daar naartoe ging. En daar heeft hij ook het algemeen beschaafd Nederlands leren spreken. Het ABN, ja. Nou, zo heb ik heel duidelijk hoe hij dus naar zijn stem gekomen is. Kunnen we wel zeggen. Maar door zijn tijd in Haarlem op school. Belangrijke tijd geweest waarschijnlijk ook. Toen woonde hij nog ook in Zandvoort. Ja, hij woonde nog in Zandvoort. Dus hij ging elke dag op de fiets van Zandvoort ging hij naar Haarlem. Uh -huh. En, uh, ja, en hij, hij vond het... fietsen vond hij niet vervelend. Maar hij maakte ook wel eens gebruik van... voorbijgekomende vrachtwagens. Oh, om, om dan, zich aan de vat te vast, grijpen, ja. En dan uh, werd hij voortgesleept... naar uh, richting Kenneman Museum. Ja, top. Dus dat is heel bijzonder. Ja, heel mooi. Uh, goed, we gaan maken even een stapje. Want hij kwam in de textielbranche terecht. Dat klopt, hè? Ja, toen hij zo klaar was met de school. Toen zei zijn moeder tegen de familie van Colum, als ik het goed heb, Rob. Ja, ja van Collem. Van, van, van, van, van, van van Kolm? Nee, dat oh, is een andere nee, familie. Is een hele andere. Sorry. Van Kolm, oké. Okay. Maar goed, geef me niet geloof niet. En, uh, en die zei: me, Heb je geen baantje voor mijn zoon? En toen zei hij: Natuurlijk laat hij maar komen, dus kwam ja. kwam in een textielbedrijf. En toen moest hij al vrij snel moest hij in dienst, want toen was hij 18, 19 jaar of zo. Ja. En hij uh, heeft hem kort daar gewerkt bij Van Kolm, maar is naar dienst gegaan en. Uh, ja, en ik kwam toch steeds weer terug in Zandvoort, want ze zijn pas uit Zandvoort weggetrokken, de familie, samen met nog uh, bijna 400 andere mensen, ja. Joodse families, omdat de Duitsers in die tijd gezegd hebben van uh, alle Joden moeten naar Amsterdam. Ja, ja. En jouw vader zat toen in het leger, uh, toen... Uh... Nou, hij is in het leger gegaan. heeft haar uitgediend. Was klaar met het leger. En toen kwam de uh, mobilisatie. En toen is hij opnieuw opgeroepen. om nog een keer in het leger te gaan. En heeft toen met zijn uh, regiment in, in Schiedam gelegen. En heeft een deel van het de, de bombardement van afstand. Van bombardement van, van Rotterdam. Van, van, op, heeft hij ja. kunnen zien. Ja. Ja. En toen daarna werd, dus kwam de overgave. Ja. De, de, de, de Nederlandse generaals die wilden niet dat de andere steden. Utrecht, Den Haag. En uh, dat die ook uh, gebombardeerd zouden. Worden. En toen is hij teruggegaan naar uh, Zandvoort. En vervolgens weer in textiel terechtgekomen. Oh, op die manier. En uh, nou goed, dan breekt er een hele zwarte periode aan. zeg maar, uh, Ja, dat is de, de vervolging de, de, van de Joden. oorlog en de vervolging van de Joden. Dat is een ja, hele nare ja, periode, ja. Dat ja. Klopt. Want de hele familie uh, is daar uh, zeg maar, uh, uh, bij betrokken geweest. Uh, jouw uh, ouders, de, uh, de ouders van... Uh, van uh, Filip? Filip, die zijn weggevoerd. Nou luister, toen mijn vader zes was en net een paar maanden in Zandvoort woonde. is Zijn vader, dus mijn opa, is overleden aan tuberculose. En zijn moeder is dus blijven leven en heeft de slagerij kunnen voortzetten. En op een gegeven moment toen de Duitsers verordenden dat alle joden uit Zandvoort weg moesten. Zijn ze naar Amsterdam gegaan. Waar Filip intussen werkte bij Essie de Vries. Dat was toen bij de Vries. SITVA. En daar, daar heeft hij nog voor elkaar gekregen... dat hij in de Amsterdamse Jodenbuurt... een, een bovenwoning op de derde etage heeft kunnen bewachtigen. Ja. En daar heeft hij met zijn moeder... en de zuster van zijn moeder, dus zijn tante... een tijdje nog gewoond. Ja. En het, het, het, wat, wat mij gefrappeerd heeft... heel veel heeft me gefrappeerd in het leven van mijn vader... maar... De, de Duitsers zeiden, alle Joden uit, moeten weg uit Stantwoord. En er waren er 400 op dat moment. Ja. En de, de Joodse raad die toen al bestond... Um, daar was de broer van mijn vader... Harry. Harry, dus mijn oom Harry... ...was daar werkzaam. En vermoedelijk heeft Harry ervoor gezorgd... ...dat er op de lijst van 400 Joden... ...maar 398 namen stonden... Ja. En dat is niet, het is niet bewezen, maar mijn vader heeft zelf verteld van, ik denk dat hij het voor elkaar heeft gekregen om die namen van ons, van hem, Harry en van Philip weg te laten, zodat de Duitsers niet meteen konden gaan zoeken. Ja, ja. ja dat, is toch, dat is toch misgegaan. En behalve dus zijn moeder en zijn tante en later zijn broer en nog een oom en een neef en een nicht en een heleboel mensen zijn allemaal weggehaald door de Duitsers en allemaal vermoord in, in de de concentratiekampen. Ja. En 26 familieleden heeft hij ja. verloren. 26. 26 miljoen. En jouw vader uh, uh, is ondergedoken geweest toen in die tijd, hè? Hij is uh, op een bepaald moment, toen zijn uh, moeder al weggevoerd was... en hij zich realiseerde dat de moeder was 56 jaar... dat uh, de werkstelling de in Duitsland voor 56-jarige mensen... dat was natuurlijk onzin. En het werd steeds gevaarlijker in Amsterdam. Ja. En toen uh, heeft hij op een gegeven moment besloten... ik uh, wil onderduiken. En toen ja. is hij via wat omwegen is hij terechtgekomen in Enkhuizen. En Enkhuizen. heeft hij ruim anderhalf jaar gezeten. Ja, ja. Goed, dan sluiten we de uh, Tweede Wereldoorlog af... Uh, daarna uh, kwam jouw vader in het, het radiowezen terecht, zeg maar, bij Radio Reisend Nederland. Hij kwam bij Radio Reisend Nederland, want de oorlog was afgelopen. En hij had intussen mijn moeder ontmoet. En daar uh, woonde hij mee samen en later is hij daar ook mee getrouwd. En op een dag uh, bracht hij een krantje mee en daar stond een advertentie in. Uh, omroepen gezocht voor Radio Reisend Nederland. En mijn moeder, die zei toen, goh Flipje, heb zo'n mooie stem door de telefoon. Ja, zou dat niet iets voor jou zijn? Dus toen heeft hij gewoon op de gok heeft hij een brief geschreven van: ik, ik ben, ben geïnteresseerd. En toen heeft hij daar een, een, een stemmetest afgelegd en is gekozen om uh, omroeper te worden. Dat wil zeggen, dat is hij niet geworden, hij is nieuwslezer geworden. Want hij las met zijn hele neutrale stem en het nieuws altijd zo fantastisch ja, vonden. Ze. Ja. Dus daar is hij begonnen in de radio. Hm. En even later is hij uh, uh, ontdekt door uh, Polygon. Ja, wat al voor de oorlog bestond, hè? Polygon bestaat ja. sinds 1921. Ja. En in 1922 zijn ze wekelijks de journaals gaan maken. Hm. En uh, op een bepaald ogenblik kwam uh, iemand van Polygon die zei... Goh, zou je niet bij ons willen werken? Ja... Hij was intussen ook nog benaderd door de uh, Radio Wereld Omroep. En die, um, die, uh, die, die wilde hem graag ook hebben. En toen heeft hij afgewogen waar hij het meeste kon verdienen. En dat was bij Polygoon. En toen heeft hij voor Polygon gekozen. Ja. En daar heeft hij 46 jaar gewerkt. En is dus nooit meer weggegaan bij Polygoon. Nee, heel lang. Uh, zelfs heel lang. een uh, Guinness Book of Records vermelding ja dat heeft hij opgeleverd. Hij is de langst, ja, de langst sprekende ja, nieuwslezer ja. ter wereld geweest. Dus stond in het Guinness Book of Records. Ja, ja dat is een hele mooie vermelding. Uh -huh. Een boek van 1916. 1982, snap die. Ja, oké. Okay. Uh, jullie hebben samen uh, uh, Rob de Lange en en, en jij hebben samen de stem van mijn vader gemaakt, het boek. Ja. Uh, Rob, uh, uh, hoe, hoe, hoe ben jij bij het project betrokken geraakt? Um... Wij leren elkaar kennen uh, rondom Oeganda oh. <laughs> in Afrika. Uh, Robert doet daar uh, projecten op het gebied van water en sanitatie. Ja. En ik had er in de tijd een uh, safaribedrijf. Uh, en nou, dan raak je aan de praat. En toen uh, raakte ik bevriend en toen hoorde ik natuurlijk wie hij was en wie zijn vader was. Ja. Want dat had ik in eerste instantie natuurlijk niet onmiddellijk in de gaten. En toen zei ik, goh, wat interessant. En hij vertelde allerlei verhalen over zijn vader. En hij had ook allerlei materiaal, geluidsmateriaal liggen. Dus ik zei, dan moet je wat mee doen. Dan moet je een boek van maken? Ja, zei hij, daar heb ik wel eens over nagedacht, maar ja, aarzelingen ja, ja. en onzekerheden ja. en ik weet niet wat. Dus ik zei, uh, zal ik een voorzet maken? Nou, uh, be my guest zei hij dus, dat hebben we toen gedaan. En uiteindelijk is het dan een gezamenlijk project geworden. Ik ben gaan schrijven. Hij heeft mij al dat materiaal uh, laten, uh, laten horen. En uh, zo is het ge gekomen. Ge gekomen. Zo, ja. Uh, ja, over dat materiaal. Want jij je hebt uh, heel uh, veel met jouw vader gesproken. In de jaren tachtig, geloof ik. Uh, uh, ja, ik kan het misschien wel heel kort uitleggen ja? waardoor dat kwam. Elke vierde mei en 5e mei zaten wij thuis. Wij is dan mijn zusje, mijn moeder, mijn vader en ik. Zaten op de bank naar de televisie te kijken naar de herdenking op de Dam. En dan kwamen de verhalen over de oorlog los ja. van mijn vader. Wat hij allemaal had meegemaakt enzovoort. En dat was elk jaar hetzelfde. En op een gegeven moment zei ik tegen hem. Jij vertelt zo interessant en zo boeiend. Maar ik kan het niet allemaal onthouden. Nee. Zou, het, zou je met mij uh, het willen opnemen? Hij zei, nou leuk, doe ik. Dus we hebben twee weekenden plus nog een aantal andere momenten hebben we met elkaar samen gepraat. En we hebben gelopen in de bos in Limburg. Hij met een bandrecorder om zijn nek, zo'n oude met van die drukknop, mm -hmm. zo'n rode en een zwarte, dan is het opname. En hij hield de microfoon vast. En in het begin was het van... Uh, wij lopen hier in het bos. Oh ja, hij doet het, hij doet het. Nou, later heeft hij de hele microfoon vergeten. En heeft hij vo volledig vanuit zijn hoofd... en heel spontaan heeft hij zijn hele levensverhaal verteld. Zo. Af en toe onderbroken door die zij van... Nou, stop, stop, stop. Ik zei, wat is er dan? Nee, nee, eh, ik wil dat hele verhaal in goede volgorde vertellen. Want anders raak ik de draad kwijt. Maar uh, hij was 4,65 was hij. En een ijzeren geheugen. Van, van werkelijk verbazingwekkend. Momenten, straten, namen van mensen. Het was onvoorstelbaar. En dat heeft, hij, uh, dat heeft ruim 16 uur uh, audio-materiaal opgeleverd. opgeleverd zo. En uh, ja, daar kun je wel een boek van maken, hè, lijkt mij, Rob. Uh, ja, die in, in die zin was het uh, gemakkelijk. Uh, ik kreeg het natuurlijk uh, op een blaadje aangerekt. En uh, ik heb daar ook een dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, ja. Uh, uh, we hebben natuurlijk ook wel meer research moeten Uiteraard, doen in ja. het verhaal. Dus wat ja. over polygonen, over nou ja, een stukje geschiedenis. en, over en de Misschien mensen die bij polygon gewerkt hebben. De kameramensen, uh, uh, uh, Robert heeft nog een aantal mensen geïnterviewd. Uh, ja, ja. Die uh, oud-medewerkers uh, van cameramensen ja. uh, ja. ja. ja. En oud cameramensen Dus nee, dat... Uh, uh, dat het was in die zin gemakkelijk. Ik heb al ja, vaker geschreven, maar dan moet je veel research doen. En, en hier heb ik wel wat research moeten doen, maar niet zo gek veel. Ja. Het was een hele fijne samenwerking, want uh, we hebben eerst geluisterd samen. En op een gegeven moment uh, begon ik op te schrijven. En dan stuurde hij dat naar mij. En dan ging ik het lezen. En dan zeg ik, nou, dat klopt niet. Dat wil ik niet. Het moet anders. Enzovoort. En toen is een eerste manuscript is, uh, eruit gekomen. En dat, uh, dat als je dat nu zou lezen, is dat heeft dat niets meer met hem te maken. Nee. <laughs> zo, gaat zo gaat het. het ja. Ja. Ja, maar we ja. hebben heel plezierig samengewerkt. Het ja. ja. ja. ja. was een mooie ja, dat kan ook een aan gewerkt. Ja, dat is prachtig toch? Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat het uh, Polygoon uh, uh, was uh, uh, erg bekend, in die, die tijd. Want uh, misschien kun je dat vertellen over uh, de manier waarop dat ging. Uh, zij maakten onderwerpen in het Polygonjournaal, uh, Die in de bioscopen werden vertoond. Ja, kijk, kijk er was, was natuurlijk in de in, net na de oorlog was er helemaal geen televisie. Nee, geen televisie. Nee. Dus al, al het nieuws wat, uh, wat de mensen konden zien of uh, horen, dat kwam of. Via de radio of via de bioscopen, waar de journaals draaiden. Polygon was niet het enige journaal wat vertoond werd. Er waren, op een gegeven moment waren er vijf journaals. Twee keer Nederlands en een, een, een, een Frans uh, paté geloof mm -hmm. ik. En een Fox uit uh, Engeland en nog één. En die werden allemaal in de bioscoop vertoond. Nou, het had een redactie. Zoals een krant ook een redactie heeft. Zoals een radio ook een ja. redactie heeft. En daar werden op, op, onderwerpen bedacht uh, die uh, interessant zouden kunnen zijn om vast te leggen. En dan ging er een cameraploeg daar naartoe. Met eigen auto's, met een man of vier, vijf uh, gingen ze opname maken. En uh, dan kwam het materiaal terug, werd het ontwikkeld, en dan ging mijn vader eerst de teksten spreken, omdat iemand anders het gemonteerd had. Maar op een gegeven moment zei hij, ik vind die montage niet goed, mag ik het doen? En toen zei ze, nou doe dat maar. En, uh, en toen heeft hij het zelf gemonteerd, en toen heeft hij zelf de tekst geschreven, en toen is hij zelf gaan inpraten, inspreken. En, uh, nou, dat heeft hij dus, wat ik zei, 46 jaar gedaan. Ja met een prachtige stem. Ja, hij ja, heeft een hele mooie stem. Ja, ja. Die stem is nog steeds heel bekend eigenlijk. Elke keer als je op televisie ze een oud uh, beeld ziet. Ja. Ja. En toevallig heb ik uh, ook nog andere tijden even bekeken. Ja. ja. Heel prachtige mooie beelden allemaal. Ja. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Goed. En in het museum, hè, waar we nu zitten, in het Zandvoort Museum, draait, maar draait ook een filmpje. Ja, inderdaad, ja. geweldig. Ja. Waarin uh, je heel veel over het Polygoonjournaal ziet. En ook, ja. waar je ook uh, mijn vader ziet. En uh, waar hij zelf vertelt. Ja. Dus het is zeer de moeite waard om ja. te komen kijken hier. Dames en heren. Hoe, hoe kijk jij dan op. Uh, als als, als je die beelden weer ziet, hoe, hoe kijk je er dan op dan terug? Ik bedoel, uh, het, het, tegenwoordig is het een beetje misschien oudbollig, hè? Zou je kunnen zeggen hoe dat. Uh... Ja, ik, ik, ik vind het. Ik vind het niet oudbollig. Uh, Flip vertelt zelf in het uh, filmpje waarom hij altijd een uh, grapje erin maakte. En, uh, hij, als het journaal werd samengesteld uit de twee, drie, vier onderwerpen. dan werd het uh, onderwerp met de meeste lachend aan het eind van het journaal gedaan. Want dat is wat je als. Uh, als kijker het best herinneren. Ja. Al die ellende, dat, dat vond hij niet zo goed. Ja, hoe kijk ik er tegenaan? Nou, dat, ik, ik heb heel lang um, op een, ik heb heel, ik heb heel lang niet zo'n leuke vader-zoon uh, verhouding gehad. Nee. Oh, wat, wat ik voelde. Ja. Maar door het schrijven van het boek en door veel praten met Rob ben ik daar. Uh, heb ik mijn mening kunnen veranderen. En ook mijn gevoelens daarover veranderd. Ja. En uh, ik kijk nu weer met heel veel plezier naar de beelden. Ik luister ook nu als, als ik hem hoor. Een tijd, een tijd lang, als ik hem hoorde, zet ik het geluid uit. Want ik wilde oh, hem ja? niet horen. Maar nu is het dat als ik hem dan hoor of zie. Nou, zie je ziet hem nooit. Dan, uh, dan luister ik wel. Dat, ja. is, dat is toch wel veranderd door alles wat er gebeurd is. Ja. Wat ik ook wel uh, apart vond bij de wedstrijden Holland-België. Die werden vaak in beeld gebracht. Want je had inderdaad geen tv. Mensen zagen dat eigenlijk voor de eerste keer in, in, een, in een bioscoop. Uh, Altijd die beelden er tussendoor gemonteerd van uh, uh, mensen op de, uh, op de tribune. die aan hun neus neuspeuterden of uh, ja. uh, wat ze ja, ook deden. Ja, dat, dat was uh, opzet. Hè. Hij wilde ja. het ook een beetje. Ja. Ik weet niet hoe, hoe je het noemt. Infotainment, denk ik. Ja, ook een beetje entertainment erbij. Een beetje lol. En, en, uh, ja, er gingen mensen ook die kregen opdracht van tevoren. En er was ook een, een man die apart dan van tevoren ja. uh, uh, close-up shots ging maken. Van mensen uit het publiek die dan daar doorheen gemonteerd werden. Uh, en dat heeft school gemaakt. Uh, er wordt gezegd dat Bert Haanstra later, uh, de ja. beroemde Bert Haanstra, ja. daar ook van geleerd heeft. En van Alleman heeft daar... alle man de, de, de film, ja. hè. Uh, ja. Maar, maar, uh, maar, maar interessant om misschien ook nog even toe te voegen aan dit verhaal, is dat de man meer was dan alleen die stem. Uh, ik heb ook altijd gedacht, oh die stem, ik kende die, ik wist nauwelijks hoe die heette. Uh, maar als je uh, nu dit, dat hele verhaal leest, zie je dat die man veel meer deed dan alleen maar tekstjes in Spreken. Hij organiseerde boel en, en stuurde dat aan en had allerlei leuke ideeën. Het is werkelijk een, een bijzonder uh, fenomeen. Absoluut, absoluut. Uh, het ging later wat minder hè, met uh, Polygon Journal? Uh, Toen to, to de televisie intreden deed. Uh, ja, kijk, er is, op een gegeven moment is er, uh, ging het inderdaad slechter. Het was natuurlijk vanaf het uh, begin tot uh, een periode, ik denk ergens eind 50, 60, was het een, uh, een commercieel bedrijf. Ja. Maar dat werd uh, het niet meer. En toen dreigde het hele Polygonjournaal te gaan verdwijnen. Maar gelukkig heeft uh, de directie van. de toenmalige directie van Polygon heeft gelobbyd in Den Haag. En Den Haag heeft gezegd ja, in, in verband met, uh, met het archief. en, en, en de, de belangrijkheid van alle, van alle uh, items. Hebben, uh, heeft, heeft, is het voor elkaar gekomen dat er een subsidie kwam. Ja. Dus het journaal werd toen gesubsidieerd. Waardoor het nog heel lang kon blijven voortbestaan. Um, maar ook na een aantal jaren zei toch weer de overheid van... Uh, nou, we gaan nu morgen het journaal de subsidie stoppen. De, weer een nieuwe directie, die is weer gaan lobbyen. En die heeft gezegd, dat kan niet van de ene dag op de andere dag nee, stoppen. Dat moet afgebouwd dus dat worden. dat heeft een aantal jaren uh, geduurd. Ja. En, uh, en vanaf 83, in 83 ben ik bij Polygon gaan werken. Ik werkte daarvoor ook bij een filmbedrijf, wat een commercieel bedrijf was... En ik ben bij Polygon terechtgekomen te om mee te helpen de overgang van een gesubsidieerd bedrijf naar een commercieel bedrijf. Ja, ja. Want ik had, in het andere bedrijf had ik films geacquireerd. Ik had, ik had contacten gelegd met bedrijven, organisaties. En dat moest ik ook doen bij Polygon. En dat is doorgegaan tot 1986 en toen is het definitief gestopt. Ja, had jouw vader het er moeilijk mee of niet? Merkte jij het aan je vader? Of dat dat, dat, dat ging Nou, dat het dat, dat, dat een, beetje, een beetje minder werd, allemaal. Nou, hoe ging het er, hoe ging nou, er hij, heeft, hij heeft altijd zijn werk gewoon gedaan. Ja. De, journaals, uh, die, de, de belangstelling werd minder. Maar er moesten nog steeds elke week journaals gemaakt worden. Ja. En daar heeft hij zich met volle overgave aan gewijd. Altijd. Om ervoor te zorgen dat er een, journaal, dat er een goed journaal kwam. Dus uh, hij vond het wel jammer dat het niet meer uh, ja. door zou gaan. Maar hij begreep het wel. Je kon natuurlijk nooit tegen de snelheid van de televisie op. Nee. En uh, nee. hele grote filmcamera's die werden vervangen door 16 miljoen. Die werden vervangen door video. En die, nu, nu kun je hele films maken op een, op een uh, ja. iPhone. Ja, dat dus, en, ja. dus hij heeft. Uh, ja, het ging hem wel aan zijn hart, denk ik. Ja. Maar hij heeft nog, uh, met nog heel hard gewerkt om het tot aan het laatste toe de journaals uh, te maken. Ja, en hij had de pensioengerechte leeftijd bereikt. Hè? Dat moet je ja, dat ook mee, ja, natuurlijk. ja, ja, ja. Uh, Jullie hebben het boek gemaakt, de stem van mijn vader. Hoe, hoe loopt het boek? Gaat het goed? Uh, we, we hebben een uh, contact met de uitgever en uh, ik vind zelf niets ten nadele van de uitgever want we zijn heel blij dat ze het boek hebben willen uitgeven, maar zij maken uh, wat weinig promotie vind ik, uh -huh. en ik hoop ja, dat het nu wel. rond de uh, weer de 4, 5 ja. mei viering dat het uh, toch weer een de, beetje goed blijft ja, ja. De stem van mijn vader, Het wonderlijke Leven van Philip Blommedaal. te koop uh, hier bij uh, in Zandvoort, natuurlijk bij de boekhandel ja. maar ook bij bol.com, noem maar op ja. ja. uh, Managementboek uh, dat ook. Ja, inderdaad, mijn eigen boek. Uh, ik heb een, een deel van mogen lezen, heel interessant. daar uh, uh, staat heel veel in. Het is een, het is een, het is een tijdsbeeld, hè, zeg maar. Het is een belangrijk tijdsbeeld van hoe, hoe het allemaal gegaan is, et ja. uh, uh, Hebben jullie nog meer plannen voor boeken? Of? Nou, er is, er is een heel traject nagekomen. Oh. En daar uh, weet Rob het meeste van. En als wij dat noemen het Simon vestdijk traject Oh! Dan zouden we daar wel een boek over schrijven. En daar zitten we nu over te denken of we dat gaan doen of niet. Snap maar je als Het is, beroemd, is niet voor deze beroemd. uitzending bestemd. <laughs> als jij het maar roep. <laughs> nee, prima. Ik ga, we, gaan er een, uh, we hebben nog meer gasten, dus ja. we moeten er helaas een eind aan ja, prima, want, dankjewel. Uh, Beroem Sandvoort, uh, jouw vader, uh, heeft hier een mooi uh, plekje gevonden. Ja. Uh, met een mooi filmpje erbij. Ja, kijk, dat is, dat, dat is hem nou, hè? Ja, ik een, al, een, ja, ja, ja. Een man, Ja, Ja, ja, ja, nou, ja, ja. ja. ja de radioluisteraars zullen het niet <laughs> zien, maar, nee. maar wij zien Wij wel. Als u in het museum komt, dan kunt u het zelf zien. Ja, opzien. begrijp ik. Hey, mag ik jullie heel hartelijk danken en uh, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel, graag gedaan. En, okay. uh, ja, wellicht tot de volgende keer. Wie weet. We gaan muziek draaien.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 Dit was uh, George, uh, George Ezra met um, Pretty Shining People. Ken je het nummer of niet? Ik ken het helaas niet nee, Hans, Ik vraag nee. het aan uh, Marie van der Kolk, ja. beter bekend voor veel mensen, waarschijnlijk als Luna. Ja, dat is natuurlijk hier in Zandvoort thuis wel weer even anders wellicht. Dat mensen me eigenlijk als Marie of Marie-José, is mijn volledige naam. Van der Kolk. Van der Kolk, ja. Ik ben Kolk hier uit de buurt. Niet helemaal Zandvoort, dat weet je. Ja, dat klopt. Ja, Muiden, maar je woont hier al heel lang. Ik woon hier zeker vanaf 2023 jaar. We hebben een jubileum. Nou ja, dan ben je bijna Zandvoortse. Bijna, bijna wel. Daar kun je bijna niet omheen. Ja, ik ben een scharrenkop aan het worden. Een scharrenkop aan het worden. In wording. Scharrenkop in wording. ja. Uh, Marie-José, als, als jouw uh, artiestennaam Luna, ja. ben jij uh, behoorlijk bekend in Duitsland, vooral. Klopt dat? Dat klopt, ja. Dat, dat is interessant. Jij ja, uh, zit al heel lang in de muziekindustrie. Uh, nog steeds eigenlijk, hè? want je treedt treed nog steeds op. Nou, treedt nog steeds op, ik kan je vertellen. Dit is bijna een primeur, want ik heb gisteren een nieuwe plaat uit. Sinds gisteren. Ja, die gaan we straks draaien. Ja, dat is, dat hartstikke is een primeur leuk. voor de ZFM. Ja, hartstikke set leuk natuurlijk. Nee, geen één radiostation heeft of nog niet gedraaid. Ik weet het niet. Okay. Maar het is hartstikke nieuw. En ja, ik ga gewoon door. En Duitsland is zeker een... Ja, het land zijn onze, onze buren natuurlijk. Ja. Maar jaren geleden is dat gewoon zo gelopen. Ja. Veel, veel mensen vragen me... Hoe komt dat nou? Ja, tuurlijk. Wij hebben in, in Zandvoort ook wel wat met Duitse, Duitse toerisme te ja. maken. Maar ik was veel in Duitsland... En in Mallorca was er ook een grote community uit Duitsland vertegenwoordigd. Ja, ja, Zo ja. is dat balletje gaan rollen, jaren geleden natuurlijk. Ja. Als jij in Stanford loopt in de zomer, loopt, dan ja. komen er wel eens Duitsers naar je toe. Van, uh, dat komt, ja. Dat ben komt jij, wel voor. Uh, ben ja. jij uh, Luna? Ja, vooral als ik met mijn hondje op strand loop. Ja. En mensen weten het ook, die ja. willen ook uh, graag dan komen en hopen dat ik er ben. Maar ja, dat is natuurlijk niet de time, hè. Nee, begrijp ik. Ja. Maar goed, het gebeurt herhaaldelijk, jazeker. Ja. Nou, Luna uh, maakt onderdeel uit van de expositie Beroemd Stanford, hè? Nou ja. Nou. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dat is wat bijzonders, ja. echt. Heel ja. bijzonder. Ik voel me echt geëerd. Toen jij gevraagd werd daarvoor, zei je meteen ja? Natuurlijk. Nee, maar wel, Ja, natuurlijk. Ja. Dat is echt een grote eer, natuurlijk. Ja. Het beroemd Zandvoort. Ja, ik voel me Zandvoortse. Ik woon hier natuurlijk leuk. een aantal jaren. Leuk. Ik ben ook echt verbonden met het dorp. En ja dan erbij horen met al deze grootheden ja, die natuurlijk. hier gewoond Geweldig. hebben en nog steeds hier wonen. Ja, ja bijzonder. Heel mooi, heel mooi. mooi. Uh, laten we even het verleden induiken, want uh, hoe ben jij in die muziekindustrie terechtgekomen? Nou, dat is uh, zoals ik al zei, in Mallorca eigenlijk uh, gebeurd. Ik ben als jong meisje vanuit Uimuiden, heb ik gedacht ik ga een zomerjob. De, we de wereld veroveren ja, in, nou in Mallorca. Ja, nee, nog niet eens. Want oh. toen zong ik nog niet eens. Uh -huh. Ik heb eerst die kaartjes, die, die, die ticketeros dan noemen ja. ze het in Spanje. Dus uh, flyerverdeler in een verteilerin. Ik wil ja, dat bijna in ja. Duits zeggen. Vlaaie Ja, Vlaaie verteilerin. Ik heb dan de mensen eigenlijk gewoon in de disco's uh, naar binnen ge ja. ge geoudenwoord, ja. Ja. En dat, ja, gepropperd. Ik heb het even gezocht. Proppen noem je het Propper. in Nederlands. En dat was, dan hebben we het over 1992, dus ja. dat is natuurlijk heel lang geleden. Ja. En van daaruit, uh, ik was danseres, ik uh, was veel ook hier in de discotheek zien uh, te vinden, ook uh -huh. in de IT, waar onze DJ okay. Raimondo gedraaid ja. heeft natuurlijk. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn eerste voetstap in het, uh, ja, de, de showbiz. Maar toen ging ik al gauw zingen op Mallorca. En vanuit Mallorca zijn we toen in Duitsland gerold, zeg maar. Ja, ja hoe ja. kan je het verzinnen? Maar het is toch echt zo gek. Ja, gebeurd? want er was een, een, een hele belangrijke man in je leven, dat is DJ Sammy. Correct. ja dat En is de, uh, ja. die ben je daar tegengekomen? En, die in ben ik ben daar tegengekomen. Hij draaide. Hij was DJ in, in, in, in Zorbaas. Daar ben ik dan begonnen als propper. Ja. En we hadden gelijk al gewoon een goede feeling. En hij was echt heel. heel Okay. Hij zat ook in de muziek. Scene. Hij zat, ja. zo te zeggen, nog niet als producent in de muziek, maar wel gewoon als DJ. Ja, ja. Maar hij wilde graag produceren en ik wilde wel wat zingen. Ja, en hij heeft me absoluut uh, aangemoedigd. Zeker is hij mijn mentor en hij heeft, uh, ja, de eerste platen met mij opgenomen en natuurlijk ook de grote successen. vanaf 97 uh, ja, hebben wij de charts uh, ja, bestierd. Met uh, het nummer Bailando. Bailando was 1998. 98, ja. maar ja. dat is eigenlijk de grote doorbraak geweest toen. Absoluut. Ja. In 1998 was het acht weken dat we nummer één stonden in ja, Duitsland. Ja, inderdaad. Ongelooflijk. De ja. hele zomer lang hebben we eigenlijk uh, ja, de, de charts gedomineerd. Het was uh, waanzinnig. We ja. uh, alle tv-shows meegenomen. Toen waren er nog veel meer tv-shows. Ja, nu, nu, niet alleen nummer één in Duitsland, maar ook in, in, in Zwitserland. Ja. Uh, nummer drie in Oostenrijk. Ja. Gouden plaat, uh, noem maar op wat je al ja, uh, We hebben hem natuurlijk maakt. hier hangen. He. Ja, inderdaad De plaat in plaat van Bailando hangt hier bij jullie ja. hier in het museum. Leuk. 500.000 uh, aan Zo, cd's goeiedag. vroeger natuurlijk. In ja. 1998. Bijzonder. Ja. Ik weet nog dat ze zeiden. Oh vandaag hebben we 70.000 cd's verkocht. Ja, hoeveel? Ze heeft per dag, dat ging echt als broodje warme broodjes over dus de tafel. jullie liepen allemaal binnen, of niet? Nou, dat is helaas niet het geval. Dus het is leuk dat je het vraagt, maar nee. het, uh, het is gewoon zo als het bijna altijd is. Ja. Je bent gewoon niet zo slim in het begin als nee, artiest. Het nee, nee. komt pas jaren later dat je weet hoeveel geld er eigenlijk in omgaat. Ja, en ook ik heb die, uh, die tijd doorgemaakt. Door dat ik ja. gewoon niet het uh, grootste stuk van de cake heb gekregen. Zeg nee, maar. begrijp ik. Maar ik was gelukkig. En ik ja. zou die tijd ook nooit uh, willen betitelen al zag ik ben in de maling genomen, nee, of nee, anderen nee, hebben... Nee, ik heb het meeste ervan genoten. Je toch? hebt er enorm veel plezier aan gehad. Ja, dat, ja. Zie je, dat zie ik gewoon, zie gewoon aan je. Ja, zeker. Uh, zeker het is, zeker. is eigenlijk een soort uh, Ibiza-muziek kun je zeggen, hè? het vrolijke uh, ja. de, de, de, ja. de dance beats uh, noem maar op. Ja. Uh, want Je bent daar later ook in doorgegaan, je hebt meerdere nummers gemaakt. Ja, het Spaans is dan toch ook, ik moet je ook eerlijk vertellen, het is ook eigenlijk een dekmantel. Want als ik Engels praat, nou, jullie weten kijk, Louis van Gaal, die praat natuurlijk op Abla Espanol en met ja. een leuke uh, accento. Ja. Maar ik heb dat in het Engels. Ja? Als ik in het Engels zing... dan moet ik heel erg mijn best doen... om mijn Nederlands accent echt te verdoezelen. Ja. En in Spaans lukt me dat gewoon veel beter. Ik ben gewoon best wel heel erg verspaanst. Ik ja, woon ja. er ook. Mijn dochter is daar geboren. Ja, ja, ja, ja. Dus het Spaans gaat me bijna beter af. En, maar bij Landen was gewoon een plaatje... de platenmaatschappij had het liggen. Ze zeiden, we hebben nou, hier een leuk plaatje. Leuk. <laughs> misschien wel leuk. En ik, ik zei letterlijk van... ach ja, kunnen we doen. Ja. Het was opgenomen... Binnen 45 minuten. Binnen het ja. uur hadden we het erop staan... Ik heb een dansje gedanst toen ik net de Vocals had ingezongen. Dat werd het dansje van het jaar. Net ja. als de Macarena. Uh -huh. En zo had ik ook de bailando dans. Was In 1998. Dus echt met, met awards heb ik daarvoor gekregen. Van het dansje van het jaar. Ja, het was gewoon uh, gouden tijd. Dus en, dat uh, nummer moet je elke keer als je optreedt, moet je dat nummer weer zingen. natuurlijk. Uiteraard, dat zing ik elke week. <lacht> elke week. <tot, tot uit Word je er niet een beetje gek van? Natuurlijk niet. Nee. Nee. Nee. nee. Want het is ook gewoon, ik vind dat soms wel eens belastend dat andere artiesten zeggen, nee, ik, ik ik ben nu dit. Ja, ja, ja. Dan zeg ik van nee, 25 jaar. Ik ben nu ja. 25 jaar in het vak. Ja. Uh, eigenlijk nog zelfs wat langer. Maar 25 jaar als Luna. En hé, hey, als ik die doorbraak niet had gehad ah. toen... wat was er dan, nee, nog was, is, was dan gebeurd? Waar, ja, dus ja, ik ben ja. Bailando heel erg dankbaar. En ja. Igo de la Luna... Ja. in hetzelfde jaar hebben we gelijk als opvolger van uh, Bailando... een, een ballet uitgebracht. Ja. Iedereen zei, jullie zijn gestoord. Ja. Jullie zijn helemaal niet credible. Niemand wilde zelfs met ons werken. Er we wilde geen enkele uh, concert... Uh, sowieso een, een, een orkest wilde mm -hmm. niet met ons werken. En wij wilden het echt opnemen met een orkest. We hebben... De violisten, de pauken, alles hebben we bij elkaar moeten, moeten, moeten brengen om een orkest, we hebben het ook Orquesta de la Luna genoemd. Uh -huh. Want elk orkest zei van ja, jullie hebben een liedje bij Lando uh, gemaakt. en uh, We gaan niet met jullie werken. Dat is niet credible voor ons. Oh. Toch gedaan, 1998. Een dikke nummer 1 in ja, de kerst. Uh, tijdens kerst met Igor de La Luna gehad. Ja, toen, was, toen waren we gevestigd. Het kan raar lopen in de muziekindustrie. Heel Dat opeens een nummer waarvan je zelf denkt. Nou ja, dat zal, uh, en dat het opeens een, een, een hele grote hit wordt. Dat kan je echt van tevoren helemaal nee. niet bedenken. Het, nou, is ja. ook echt, het is mij overkomen. Ik, ik heb er ook niet voor geleerd. Ik kan ook niks anders. Hans. ik kan ook, uh, nee. ik bedoel, ja, ik heb ge geleerd om uh, cijfertjes. Ik Radio bedoel, maken misschien? Nou, dat zou ik heel leuk vinden. Ja. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik wil alles naar elkaar. Ja. Oh, sorry. Nee, maar um, ik heb wel uh, de MEO half afgerond. Ja, de MEO in Haarlem. In Zandam um, Oh, uh, in Zandam. Oké. Oh, ja, ja, daar... nou, ik heb toevallig op die MEO in Haarlem gezeten. Ja, nee, ik ging richting Zandam. Ja, de, de, de bruinkops MEO. En daarna heb ik het in deelcertificaten in, in Heemskerk werk afgerond. Maar vraag me niet. Ik kan helemaal niks. Geen nee. boekhouding. Alle bonnetjes <laughs> verlies ik. Ik heb er geen zicht op. Dus uh, ik kan niks anders. Ik wil ook niks anders. Dit is gewoon mijn passie. Het is te leuk om op een bühne te staan. Mensen in, in, in gewoon een, blije, te maken, ja, he, in een ja. blije toestand te brengen. Want het ja. is gewoon die muziek. Die maakt ja. je gewoon blij. Nou, je hebt nu weer een nieuw nummer gemaakt. Ja. Uh, Want in de tussentijd heb je nog steeds nieuwe nummers uitgebracht. Uiteraard. Zo? Het is 25 jaar. Ik heb uh, meerdere albums uitgebracht. Maar ook niet al te veel. Ik heb nu zeker vier jaar niks released. Ik was in 2018 had ik 20 jaar jubileum. Ja. 2019 dacht ik. En wat doen we nu? Ik zat er even over na te denken. En 2020. We weten het allemaal. Ja, de coronatijd. Begonnen natuurlijk ja. een duistere periode. Voor alle artiesten ja. kunstenaars. Ja. En natuurlijk voor iedereen. Ab ja. Absoluut. Ja. Maar ik, ik, ik heb het al zeer duister ervaren, dat zeg ja. ik gewoon. Desalniettemin heb ik ook mooie momenten gehad. Thuis, hier in Zandvoort, het strand voor ons alleen, ja. wauw. Maar desalniettemin heb ik echt vertwijfeld gedacht: wat doen we nu? En vanzelf gaat de tijd voorbij, 25 jaar. Uh, nu dan dit jaar heb ik een titel genomen die ik al heel lang eigenlijk die kwam elke keer op mijn pad. Het is een cover, ja, maar het is Dreams on my Reality, want dat wil eigenlijk ermee zeggen dat mijn dromen realiteit geworden zijn. Ja, geweldig. Het is een een, een, een waanzinnig. Ik ben ook echt als zangeres, ik ben niet zo als een Celine Dion. Vraag me niet om uh, nee. Toon <laughs> te zingen en weet ik al niet meer. Maar ik kan wel gewoon een, een, een emotie overbrengen en de mensen gewoon in blijheid verzetten. Ja. En heb dat, je in wordt wel eens opgetreden hè. Zeker. Ja? Oh. ja? Dat vind ik het allermoeilijkste. Ja, is dat ja, zo? Jazeker. Ik, ik heb het hier gewoon in de Haltestraat heb ik gedaan... Weet je, het lullige is, is dat ik gewoon bijna in het Duits mensen aanspreek. Ja. Dus dan zeg ik, ja waar zijn die handjes? En dan ja, ja, ja, ja. alle klatschen. Dan ik, oh nee, nee, alle klappen. Nou, ik, ik maak gewoon de fout ja, ja, om dan ja. te veel Duits in mijn programma te gooien. En dan denk ik natuurlijk te zat voor. Hey, wat is dat hier? We willen wel het Nederlands aangesproken worden. Dus het moet heel hard werken om dan ook die Nederlanders dan, uh, te overtuigen. Van ja, hé, hey, ik ja. ben het. Ja. Mensen denken ook altijd van, hé, heb jij dat gezongen? Die ja. kunnen dat, dat een en één niet bij elkaar op. Te dat is heel raar. Ja, maar het meeste trek je nog op in Duitsland nu. Nou, ik ben echt crisscross. cross Ik heb afgelopen jaar zoveel mooie festivals gehad. Ik was in Bulgarije, Spanje, eh, Frankrijk. Ik was in eh, natuurlijk Zwitserland, Zurich. Ja, heel veel in de, op de Balkanlanden. Dat ja. zeg je ook nog in de Balkanlanden. Dus Tsjechië, Slowakije, Kroatië. hartstikke leuk, Kroatië. Ja. Ja. Ja, dat zijn allemaal leuke dingen die ik gewoon meeneem. Ik ja. ben daar niet heel veel. Dan doe je één of twee festivals en dan ga je weer door. En Duitsland is zijn, toch wel mijn trouwe publiek. Daar heb ik een hele rits aan optreden, optredens weer staan voor de komende zomer. Ja. gaan geen door, Marie. Ik. ik tot ik erbij bij neerval. neerval. Absoluut. Dus natuurlijk. nog een jaar of veertig of zo. Uh, ik zeg ja. Cher is mijn voorbeeld. Ja. Dus uh, ja. Ik bedoel. Uh, Tina Turner. Heel Tina heel Turner. Ja, ja, maar die is ja. toch op een best wel mooi ja, moment gestopt. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet het niet. Ik voel me er nog heel goed bij. Ja. En weet je. Wij vrouwen hebben het voordeel. Hè? Ja. Kijk die haren op mijn hoofd. Die zijn ja, je, natuurlijk mm, gekocht. hè? Ja, die plakken de, we aan ons hoofd. Dat ik heb ze wordt. niet. gemaakt. Nee, maar dat geeft niet. <laughs> dus wij, wij doen een mooie mooi bos extensions. En weer een leuk outfitje aan. Een glittertje. Ja. En we gaan gewoon. Ja, ja. dat is wel nee, mijn Nee, dat is waar. Dat is waar. En uh, ik heb een filmpje van je gezien... met, met al die danseristen en zo. Nou, ja, weet geweldig. Je, dat ja. is natuurlijk toch... Kijk, als je... Als Mensen je... een beetje vrolijk maken. Ja. Dat is toch leuk. Ja. En, en je mag ook, vind ik... Oh, gelukkig... Mag je ook ouder worden? Vroeger was het uh, uit ja. die boze. Dan was je de ja. 30 of zo, 40 of zo. En dan zei ze, je bent oud. Ja. En nu zijn er echt een hele hoop uh, artiesten die gewoon wat ouder zijn. En gewoon meedraaien. En dat moet ook kunnen. Ja, want leuk. hallo, we gaan met de tijd mee. De fans groeien met ons mee. Het is hartstikke bijzonder. Ik ken mensen die me al 25 jaar begeleiden. En ik, ik ben zelfs op, op hun trouwerijen geweest. Ik heb een ki kindje zijn naar Marie genoemd. Marie-Sophiane. Marie uh, dat is dan ook de naam van uh, de papa. Van mijn dochter. Ja, ja. En dat is uh, hartstikke bijzonder. Dus ja, dat gaat maar door. Geweldig, ja. Ja. Nou, ik uh, hou van jouw enthousiasme, moet ik zeggen. En, dat vind ik uh, leuk. <laughs> ja, we gaan een enorme primeur hier op zetten. Ja. <laughs> uh, want Dramen. we gaan jou nu een nieuwe nummer. Jij mag het zelf aankondigen. Ik zou zeggen, we draaien het deze keer. En er komt hopelijk gauw, hopelijk deze zomer, ook een keer dat ik het live zing. Ja. Ik ben voor alles open. Ik heb natuurlijk hier, uh, wat was het nou? Dat mooie event hier op het Padhuisplein. Zandvoorters met elkaar. Family is over de live, ja. Was het nee, het de live, Ja, het ja. Kijk, dan moeten jullie ook ja, even in jullie gedachten in graven. Het was een heel mooi event. Ik weet dat het ook nog wel plaatsvindt. Als het ervan komt, ik ben er voor jullie. Ik nou. doe graag een dingetje. En natuurlijk in het Nederlands. En voor die, voor die leuke mensen die er uit Duitsland zijn, okay. zeg ik ook wat in het Duits. En dan gaan jullie nu luisteren naar mijn nieuwe nummer: Dreams are My Reality. Okay. Dank je bliep, bitte. <laughs> Dank je wel. Yeah you. Hans, een plek in Goed, um, het is een uh, Luna wordt van alle kanten gefotografeerd. Uh, bekende persoonlijkheid, natuurlijk. En wij gaan uh, door met ons programma. We hebben nog. Uh, hoe lang hebben we nog eigenlijk? Even kijken. We hebben nog uh, bijna een kwartier: uh, 10, 10, 12 minuten. En in die 10, 12 minuten gaan we praten met Jim Keulen en. Uh, Otto, Otto, uh, we moeten goed kijken. Otto Wieriga van ROE Vastgoed. En we gaan praten over de nieuwbouw van uh, Strijder. Uh, nou, ik ken Jim al uh, heel lang. ik ken elkaar wel beter, omdat ik bij jullie uh, gewerkt heb. Dat mag eigenlijk niet uh, mij goed. <lacht> jammer, dat, uh, uh, jammer dat de garage en. en, en, en Het uh, uh, uh, is een beetje druk. En de, de tankstations weggaan. Aan de andere kant de, komen prachtige woningen voor terug. Uh, kun jij een beetje aangeven hoe het, uh, uh, het tijdspad is gegaan? Want jullie zijn er al heel lang mee bezig. Uh, ja. Herman en Ed strijden, die, die zijn, die er mee zijn begonnen. ermee begonnen, hè? Ja. En die hebben dat gedaan eind jaren 90, ja, Op begin 2000. Mm -hmm. Ja, ik En um, in 2007 hebben Robert Ik het autobedrijf overgenomen, maar toen niet het vastgoed kunnen overnemen van de familie omdat dat proces nog speelde. Ja. Ja. En uh, even uit mijn hoofd: 2016 hebben we het vastgoed kunnen overnemen en toen zijn we gaan kijken: ja, hoe gaan we ons bedrijf in de toekomst naar voortzetten? Um, toen zijn we in 2000. 18 gaan kijken van nou we gaan op zoek naar een projectontwikkelaar. en bij toeval uh, spraken we met een aannemer ja. en die had weer de contact en dat is uh, Otto okay. en uh, ja, zo zijn we met Otto in contact gekomen en toen is eigenlijk de bal gaan rollen Hans. Ja. Maar, maar wat we ook hadden aangekocht was het oude pand van de garage van Lent. Ja. Waardoor we het autobedrijf al konden verplaatsen. Ja. Toen we dat uh, concreet hadden, dat het bedrijf konden verplaatsen... en eventueel nieuwbouw zouden kunnen plaatsvinden op onze huidige locatie... Ja, toen is het proces eigenlijk afgetrapt. Ja. En ze uh, ja, dus we werken nu denk ik bijna vijf jaar samen. Vijf jaar alweer? Ja, ja dat gaat hard hè? Had, had sneller gekund, uh, had, had sneller gekund. Ja, had sneller gekund. Ja, had sneller gekund. Maar het is <laughs> zoals alles sneller kan in Zandvoort, dat weet je wel Jim. Uh, wat, zeker wat woningbouw betreft. Maar goed, uh, uh, jullie hebben ook nog uh, dat pand in... Uh, tenminste, het nieuwbouwpand komt er... Uh, als er mensen over In de Curie Straat. De Curie als ze langsrijden of de, de die, die Kamerlong-Onderstraat. Ja. Uh, dan zie je het wat er gebouwd wordt. Dat, da want daar gaat jullie garage heen. Ook. Daar gaat ons autobedrijf heen. En die, die, die, die ontwikkeling heeft Otto ook begeleid. Oh, ja. oh wat top. Ja. En uh, daar, daarboven komen nog, ja. uh, verhuur, uh... ja, gaan we nog verhuren. Er komen 18 kleine appartementen en die gaan we verhuren. Ja. Zijn die al verhuurd of? Nee, ze zijn nog niet verhuurd. Nee, nee. Komt nog in de tweede. Het proces gaat maar. nog lopen. Ja, Oké, okay, want wanneer staat dat hele pand er, zeg maar? Helemaal, helemaal kant en klaar. Ja. Ik verwacht uh, dat we eind van het jaar een hele eind zijn. Ja, en de, de vloer ligt er nu, hè? Ja. Gisteren toevallig nog. Ja. En de ja, uh, kelders zit erin. Ja, precies. En uh, ik denk, verwacht dat tegen maart dat het helemaal afge, af is voor jaar. Ja, ja, ja. Maar wij zouden uh, met het autobedrijf wellicht wel iets eerder over kunnen. Maar dat hangt, ja, dat is nog een klein beetje onzekerheid. Ja, ik, ja. ja. Uh, Otto, nou. ja uh, Jij zag dat hele project bij strijden. Wat dacht je voor, toen je het voor de eerste keer zag? Daar, daar zijn mogelijkheden? Of? Ja klopt, nee, zeker. En een locatie als, als dat zie je niet vaak. Het is een prachtige plek natuurlijk. Ja, uiteraard. Vlak eh, bij zee. Vlak bij zee. En als je een wat hoger gebouw neerzet wat we, wat we gaan doen. Dan heb je echt rondom fantastisch uitzicht. En ik moet ook wel zeggen. Je ziet wel vaak garagebedrijven in nou, een bewoonde omgeving. Mm -hmm. En ja, dat zijn vaak wel kansen kansrijke uh, projecten. projecten, kansrijke bedrijven. Uh, zeker, uh, daar met alle respect voor voor bij de autostrijder, het autobedrijf was toch wat verouderd. Uh, met een tankstation en een wasstraat, ja dan, dan, dan gaat je hart als, uh, als plekontwikkelaar wel een, wat sneller kloppen dat je denkt van hey, dit is wel echt een mooie locatie waar ja, je ja. prachtige woningen kan realiseren. Ja. Zo dicht op het strand. En aan de achterkant zit je ook eigenlijk prachtig uh, aan het uh, duinpark, van Centerparks waar ja. je ver weg kan kijken. Mm -hmm. Dus ja zeker, ja, top locatie uh, oh, om, voor ontwikkeling. Maar vijf jaar bezig. Is, is dat normaal voor dit soort projecten? Ja, zeker. Helaas wel. Um, sterker nog, de gemiddelde doorlooptijd is een jaar of zeven. Dus eigenlijk gaat het nog redelijk snel voor een project als, als van deze omvang. Waarbij je natuurlijk het bestemmingsplan moet wijzigen. En dat is gewoon een proces wat, wat veel tijd kost. Ja. Wel, ja, ik vind het altijd wel moeilijk, want in mijn optiek zou het veel sneller moeten en veel sneller uh, kunnen. Ja. Uh, alleen, ja, vijf jaar doorlooptijd is, is eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Nou, we zijn al wat is hè Jim. Maar, <laughs> maar euh, wat ik wilde vragen: want euh, in die tijd euh, zijn euh, alle, alle, alle, alle kosten die zijn enorm hoog gegaan. Ja, klopt. Ja. Want euh, zeker de laatste anderhalf jaar, hè, met die oorlog in Oekraïne ja. en, en ze hebben de, alle, alle bouwkosten. Ja. Euh, hebben jullie daardoor de prijzen moeten aanpassen of niet? Nou, kijk, weet je, eigenlijk staan de, de, de verkoopprijzen van woningen los van de bouwkosten, hè, want je, je bepaalt natuurlijk de prijs van woningen naar de markt. Wat ja. kan de markt aan? En we vragen nooit te weinig en nooit te veel. Dat is eigenlijk de bedoeling als projectontwikkelaar. Dus in die zin staan de bouwkosten daar los van. Die kan je niet oh. doorbelasten. Stel dat je natuurlijk iets bouwt voor een opdrachtgever dan zou je de bouwkosten wellicht kunnen doorbelasten. Maar bij woningen die nog in verkoop moeten kan dat niet. Dus dat is het risico van de projectontwikkelaar. En toevallig zei ik dat net nog even tot we hier stonden te praten. Ja, dat voor ons wat dat betreft het proces misschien net wel wat lang heeft geduurd. Want de woningmarkt is natuurlijk uh, ja. Nou ja, wel iets veranderd. Mm -hmm. Aan de andere kant is er een enorme vraag naar, uh, naar, naar, naar, woningen. naar, naar woningen en ook oh, naar, ja. na, naar fraaie appartementen. Ja. Um, dus uh, ja, er zijn geloof ik 2000 mensen die zich hebben aangemeld al voor het project nee, waarvan we 70 uh, koopwoningen hebben. Dus ja, we maken ons geen zorgen over de verkoop. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want uh, nou ja, over twee maanden komt uh, het in de verkoop, zeg maar, hè? in ja. juni. Ja, klopt. Ja. Uh, we gaan even kijken wat er nou precies komt te staan. Want er komen twee grote gebouwen te Staan. En een kleiner gebouw. Hè? Ja, daar is heel goed over nagedacht, ja. maar dat kan Otto uh, heel goed uitleggen. Ja, kan ja. Otto dat heel goed uitleggen? Ja. ja, nee. En kort wat, je, wat, wat er komt te staan? Ja, nee, het zijn, het zijn eigenlijk twee gebouwen. Een, een kleiner, lager gebouw, het paviljoen noemen wij dat. Ja. Um, dat is, uh, wordt afgenomen door pre -wonen. Daar komen 32 uh, seniorenwoningen in. Oh, dat gaat via pre -wonen. Ja, okay. pre wordt daar de afnemer, zeg maar. Dus de ja, koper. Ja. Uh -huh. En die gaan uh, die woningen verhuren als seniorenwoningen. Uh -huh. Sociale huur, ja, sociaal, sociale huur, maar wel gelabeld voor senioren. Ja. En uh, mogelijk dan nog in combinatie met wat zorg, uh, daar, daar denk men nog over na. Um, en het, het hoofdgebouw, zoals ik dat dan noem, dat, dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Een, een, een deel van, uh, van zes verdiepingen en een, een hoogteaccent, een wat slanker deel uh, van twaalf uh, van verdiepingen. En dat is heel bewust eigenlijk zo gekozen. A, het ziet het er heel organisch uit op die manier, omdat je eigenlijk trapsgewijs uh, omhoog gaat. Ja. Maar je ziet ook dat het hoogste gedeelte het verst weg staat van de onderliggende de woningen. Het dichtstbijzijnde woning ligt op 50 meter waardoor je nou ja toch daar minder last zou hebben eventueel van uitzichtbelemmering. Dus er is heel bewust over nagedacht. Oké, okay, nou, ja. we, we hebben het hele project het traject gehad he, in de gemeenteraad en uh, een paar weken geleden zaten wij nog in, in, uh, hier in het gemeentehuis. Uh, commissievergadering en iedereen was eigenlijk enthousiast. Ja. En eigenlijk is er nu een, een, een, zeg maar een stempel opgedrukt. En dat kan gewoon doorgaan. Hè? Ja. Zeker. Ja. Want het heeft natuurlijk wel heel erg gekost. Het heeft natuurlijk de omwonenden die er nog iets over mochten zeggen. En noem maar op. Ja. Dat is ook het proces wat, wat, wat, wat veel tijd kost. Hè? Je participatie. Ja. Ja. Vervolgens komt het ter inzage. Dus je hebt maar meerdere momenten ja. dat men er wat kan, van ja. kan vinden. Maar ja. ja. nou, wat ik nog wel even wilde zeggen. En dat vind ik wel chapeau voor de gemeente Zandvoort. Dat ik, ik heb niet vaak meegemaakt in mijn carrière. Dat uh, unaniem alle partijen, alle raadsleden voor een plan waren. Uh, dus daar, dat zeggen wel dat er heel veel draagvlak is binnen de gemeente. Ja, maar uh, wel chapeau voor het, uh, voor het bestuur van de ja. gemeente Zandvoort op dat vlak. Ja zeker. Nou, nou ja, uh, ook een keer een uh, <laughs> chapeau. Dat is een mooie ja. opsteken. Ja. Ja, ja, ja, zeker. Dat kan het wel kan. Ja, ja, je, ja, nee, absoluut. En als je zulke professionele gasten aan de gang laat gaan, dan kan je ook op, eigenlijk best wel in korte termijn dingen realiseren. Uh -huh. En uh, heb, jij, heb jij veel vragen gehad van omwonenden et cetera? Nee, wij hebben de omwonenden wel allemaal uh, steeds meegenomen. Dat heb ja. ik proberen te doen. We, uh, vanaf het begin af aan al bijvoorbeeld contact gezocht met Centerparks. Ja. Dat ging wat stroef omdat je uh, in, de, in die vijf jaar dat we nu bezig zijn... zijn er vier uh, vestigingsmanagers geweest, ja. directeuren. Uh -huh. Dus je moet iedere keer het verhaal weer opnieuw opstarten. Dus ja. Dat, ja, dat waren lastige processen. Maar dat is ja, bewust gewoon iedereen uh, aan de voorkant meegenomen. En volgens mij twee jaar geleden heeft Otto nog een, een campagne... Opgestart om dan ook weer de hele buurt te informeren en mensen erbij te betrekken. Yeah. Zodat iedereen ervan op de hoogte is. Dat is ook zo met de gemeenteraad gedaan en dergelijke. Dat alle uh, partijen ja, daar is uh, goed mee overlegd, yeah. goed naar geluisterd. Yeah. Want jij ja, vraagt net over de verkoopprijs of die nu gaat stijgen. Uh, al zou Otto dat willen, dan heeft hij voor een heel groot gedeelte niet eens de kans. Want hij heeft een anteriore overeenkomst yeah. moeten uh, yeah. ondertekenen uh. waarin hij uh, 30% sociale huur moet maken. Yeah, klopt. 20% betaalbaar yeah. en 20% goedkoop. Dus eigenlijk is maar 30% vrij. Sector. Ja. Uh, wat, het, wat het rendement voor het project uh, moet ja. verzorgen, begrijp ik ja. ja. Ja, er wordt eigenlijk voor, voor, voor iedereen gebouwd, hè? dus sociaal, Precies. betaalbaar middensegment en dan uh, vrije sector. Ja. Ja. En, de, en die vrij, daar wordt wel eens uh, naar geval gezegd van, nou ja, dat, dat doet de ontwikkelaar om te verdienen. Maar er is wel heel veel vraag, ook naar grote ruime appartementen. Hè? Van mensen die, die, die een vrijstaande woning bijvoorbeeld achterlaten, maar heel graag gelijk willen wonen. En daar is wel relatief weinig aanbod in. Dus daar komen we uh, ja, een, een tiental echt. Grote appartementen van 180 vierkante meter ja. met fantastisch uitzicht. Dus ja, dat is wel een beetje hoe noem je dat? Kerst op de taart. Ja, mooie dingen. Um, uh, nou, nog even uh, resumeren. Er komen, komen prachtige woningen te staan. Hoe uh, kunnen mensen zich aanmelden? Ja, ik bedoel, je had een nieuwsbrief. Abonnees hè? Die, uh, die krijgen een bericht ja. wanneer het in de verkoop komt. Klopt. Dat ja. is dus in juni. Ja. Um, kunnen mensen ook via een website nog uh, ja, klopt, zich ja. aanmelden? Ja, klopt. Ja, zeker. Welk is dat? Klopt helemaal. Okay. Ja, en uh, op die site kan je je aanmelden voor een, uh, uh, voor een nieuwsbrief. Hè, dan word je op de hoogte gehouden. Ja. Ik moet wel zeggen dat de, de, de potentiële, uh, tenminste de geïnteresseerden hebben wel heel lang moeten wachten. Ja. Omdat het natuurlijk ja. wat langer ja. geduurd dan ja. een dag hoopt. Want wij zijn als projectmetwerker altijd heel optimistisch. Dus we hopen dat we het dan in twee, drie jaar kunnen doen. Dus, maar het, uh, ja, het wachten wordt nu eindelijk beloond. Dus uh, in juni gaat het, uh, gaat het project in verkoop. En uh, dan hopen we nou ja, aan het eind van het jaar, uh, misschien begin volgend jaar, uh, het te starten met de bouw. Ja, dus begin volgend jaar starten met de bouw en dat duurt nog anderhalf jaar voor het er staat. Dus dan praten we over 2025. Dat er, uh... Uh, ja, klopt. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. ja, ja. Zeker. ja nee. Ja. absoluut. Opleving 2025. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, je kunt de plaatjes bekijken op Yes. Het is een prachtig gebouw. Uh, ik wens jou uh, heel veel succes. Straks met de verhuizing. Ja, dankjewel. Uh, we gaan er een eind aan breien, want uh, ik ben nu precies hoe laat. Het is, want ik hou het helemaal niet in de gaten. Het is drie minuten voor uh, elf. We worden straks uitgegooid door het nieuws. Dus ik ga afsluiten. Uh, ik dank jullie hartelijk voor, uh, voor jullie komst. Graag gedaan. En uh, heel veel succes met de uh, verdere bouw. Uh, we gaan afsluiten met het volgende. Uh, uh, Koninginnedag komt eraan. En uh, er zijn nog uh, uh, vrijwilligers nodig. Uh, zij kunnen zich aanmelden uh, via... Uh dus uh, uh, vrijwilligers zijn er nodig voor het uh, koninginnedag. Ze kunnen zich aanmelden bij uh, Jaap van der Ham of uh, Claudia Borstel. En uh, ja, op alle mogelijke manieren uh, kun, kun je helpen. Stuur een mail naar svnf zandvoort gmail.com en uh, je wordt enorm uh, met je leeftijd, je telefoonnummer en uh, welk dagdeel je eventueel zou kunnen op welke dag en uh, dan wordt jullie hartelijk bedankt goed, de presentatie en redactie was in mijn handen Hans Botman techniek was van Isabel Geuransson en de muziek was van Jelmer Koper, die ook binnen is gekomen. Hey, Jelmer, we gaan eruit met muziek ook. Gotta Go Home van Bonnie M en graag tot volgende week.